7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Brussel blokkeert steun aan SNS-Reaal. PvdA wil hulp voor armlastige jonge piloten. En Nederland wil snel trainingsmissie Mali. ABN AMRO en ING mogen van Brussel hun concurrent SNS Reaal niet helpen. Dat meldt het Financiële Dagblad op basis van anonieme bronnen. Het ministerie van Financiën werkt aan een plan waarbij grote Nederlandse banken helpen de buffers van SNS Reaal te versterken. Maar de Europese Commissie lijkt er nu een stokje voor te steken. In 2008 kreeg de sns Real 750 miljoen euro staatssteun. Dat bedrag plus een boete moet aan het eind van dit jaar zijn terugbetaald. Maar dat gaat de bank niet redden. Volgens de commissie mogen ABN AMRO en ING niet meedoen. Omdat deze banken zelf staatssteun hebben gekregen en dus geen overnames mogen doen. Het ministerie en de Nederlandse Bank hebben gevraagd of er een uitzondering kan worden gemaakt. Maar de signalen uit Brussel zijn niet hoopgevend, meldt het FD. PvdA Tweede Kamerlid Atje Kuiken wil dat er een regeling komt... voor de grote groep werkloze jonge piloten in Nederland. Die hebben vaak een schuld van een paar ton die ze niet kunnen afbetalen... omdat ze geen zicht hebben op werk. Kuiken wil een beter vangnet en ze wil dat de regering... iets aan de verstoorde verhoudingen op de arbeidsmarkt voor verkeersvliegers doet. De vliegscholen leiden een paar honderd piloten per jaar op... terwijl Nederlandse luchtvaartmaatschappijen al jaren bijna geen nieuwe piloten aannemen. De vakbond van verkeersvliegers schat dat 12 tot 1300 piloten financiële problemen hebben. De ochtendspits is een stuk rustiger dan gisteren. De Rijkswaterstaat verwacht geen grote problemen op de weg door het winterse weer. Plaatselijk kan het wel glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. Rijkswaterstaat is de weg opgegaan om waar nodig preventief te strooien. Gisteren was het vanwege sneeuwbuien de drukste ochtendspits ooit. Volgens de ANWB stond er om half 9000 kilometer file. Nederland wil dat er haast wordt gemaakt met een Europese trainingsmissie voor Malinese militairen. Dat schrijft minister Timmermans in een brief van de Tweede Kamer. Of Nederland zal deelnemen aan die trainingsmissie, zal het kabinet later besluiten. Timmermans ziet ook een rol weggelegd voor Nederland bij het steunen van maatschappelijke organisaties in Mali. De ontwikkelingshulp is in maart vorig jaar bevroren na de militaire kop. Maar de samenwerking met verschillende organisaties is wel doorgegaan.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 Na vier incidenten vorige week gaan ook de Amerikaanse luchtvaartautoriteit en FAA de Dreamliner aan een keuring onderwerpen. In New York heeft gouverneur Cuomo de aangescherpte wapenwet ondertekend. Wapens met een magazijn waarin meer dan zeven kogels kunnen zijn niet meer toegestaan. Ook schietwapens met een militair karakter worden verboden. En verder moeten medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg het melden... als ze denken dat hun patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen... New York heeft nu ook de, nu de strengste regels voor wapenbezit van alle Amerikaanse staten. Verwacht wordt dat vicepresident Biden vandaag met een voorstel komt... om het wapenbezit in de hele VS aan banden te leggen. Steeds meer urologen vinden na een opleiding geen werk in hun vakgebied. Dat blijkt op cijfers van het vakblad Medisch Contact. De tijdschrift brengt vier keer per jaar de arbeidsmarkt voor artsen in kaart. Uit de nieuwsgegevens blijkt dat sinds 2011 meer urologen van de opleiding komen dan er banen zijn. Volgens de vakorganisatie De Jonge Orde doen ook cardiologen, chirurgen en radiologen het laatste tijd langer over om vast werk te vinden. Bij oudere specialisten is een andere ontwikkeling zichtbaar. Zij lijken steeds later met pensioen te willen gaan. En als ze al met pensioen zijn, dan werken ze er graag nog een paar jaar naast. De internationale economie groeit dit jaar even traag als vorig jaar. Dat staat in een rapport van de Wereldbank. Daarin wordt een groei voorzien van 2,4 voor de wereldeconomie in 2013. Vorig jaar nam de economie toe met 2,3 Die matige groei komt door de negatieve vooruitzichten bij de rijkere landen. Opkomende economieën doen het daarentegen veel beter. Vooral China blijft het goed doen met een verwachte groei van 8,4 2012 komt in de top 10 van warmste jaren. De gemiddelde temperatuur op aarde was afgelopen jaar 14,5 graad. Dat meldt de Amerikaanse organisatie National Oceanic and Atmospheric Administration. Met dit gemiddelde zou 15 jaar geleden een record zijn gebroken. En nu komt het op de tiende plaats. De gemiddelde wereldtemperatuur wordt sinds 1880 geregistreerd. Het warmste jaar was 2010 met een gemiddelde van 14,6 graden. Dan is weer nog. De dag begint helder en koud met strenge vorst in gebieden met sneeuw. In het Waddengebied en in Limburg kan nog sneeuw vallen. Vanmiddag zonnige periode. Het blijft overal droog. Minima, maxima komen uit tussen 0 en min 3 graden. AWB nou, en Verkeersinformatie. In het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing... en overal vooral op de lokale wegen. En in Limburg is het ook glad door sneeuw. We staan aan files op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht... bij Leusden, 4 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Oss bij knoope Ewijk ook daar 4 kilometer.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 Goedemorgen, het is 7 minuten over 7. Wie heeft François Hollande eigenlijk naar Mali gestuurd? Meestal gaat het gevreesde vreemdelingenlegioen naar Afrikaanse brandhaarden. 750 man zijn er gedropt in de strijd tegen de Marinese rebellen. Militair historicus Chris klept straks. Komend uur, maar eerst naar Parijs. Want in ieder geval dat is duidelijk geworden dat Hollande nog meer troepen stuurt. Er zitten nu 800 Franse militairen in Mali en het worden er 2500. Correspondent Ron Linker in Parijs. Eh, Ron, de president meldde dat de rebellen uit het stadje Kona al waren verjaagd... vanwege de, door de luchtaanvallen. Blijkt toch niet helemaal zo te zijn? Is deze klus lastiger dan aanvankelijk gedacht werd? Ja, daar lijkt het wel op. De Franse interventie begon inderdaad met luchtaanvallen he, op dat stadje Conat, waar het allemaal om begonnen was. En het lijkt erop alsof het Malinese regeringsleger ja, daar niet of onvoldoende van heeft kunnen profiteren. Minister van Defensie, Drian heeft gezegd dat de stad Conat. Uh, ...dat die stad in handen is van de opstandelingen. Ook andere plaatsen als Diabali uh, die zijn gevallen. Dat betekent dat de dreiging voor Zuid-Mali aanhoudt. Grote steden als Ségou en Bamako, de hoofdstad, die lopen gevaar. En misschien wel omdat die luchtsteun dus niet het gewenste effect heeft gehad... ...zijn het de eerste berichten vanuit Mali... ...dat sinds gisteravond een kolonne met Franse militairen naar het noorden is gegaan om daar de strijd aan te gaan met oprukkende opstandelingen. Mm, maar rond, daarmee verandert toch volledig het karakter van, van de missie van de interventie? Ja, we moeten heel even afwachten wat het ministerie van Defensie hier in Parijs daarover zegt. Maar het lijkt er wel op dat we een nieuwe fase zijn ingegaan die wijst op een, uh, op een grondoorlog. En daarmee dus ook extra risico's voor de Franse militairen. Want ja, nu gaan ze dus de strijd man tegen man aan. Uh, er is ook een informatieoorlog gaande. Dat blijkt ook uit, uh, ja, uit jouw eerste vraag, Marcel. Hè? Want we kregen eerst berichten over dat de Malinese militairen Cona heroverd hadden... Uh, dat is nu dus weer ontkend. Totdat er onafhankelijke berichtgeving uit het gebied komt... Uh, zijn we denk ik overgeleverd aan wat beide strijdende partijen ons melden. En uh, dat, dat, dat is soms tegenstrijdig met elkaar helaas. En is Frankrijk een beetje tevreden over de internationale steun die het krijgt? Want men is volgens mij redelijk terughoudend. Ja, het is, het is het enerzijds anderzijds verhalen. In de openbaarheid benadrukt Frankrijk eh, dat er heel veel landen al steun hebben toegezegd. Daarvoor is dank. Eh, tegelijkertijd gaat het ze natuurlijk nooit snel genoeg. Hè. Komende week zal duidelijk worden wat de Afrikaanse landen gaan doen. Wat de Afrikaanse troepenmacht inhoudt. Dat zal dan vervolgens eerst georganiseerd moeten worden. Want het zijn heel veel verschillende landen. Soms eh, zijn er taalproblemen. Dat kun je je voorstellen. Dat kost tijd. En nog meer tijd kost het opleiden van het Malinese de regeringsleger. Uh, het ziet ernaar er uit dat voorlopig het Franse leger toch de kastanjes uit het vuur zou moeten halen. Ja, en van de steun internationaal even naar de steun uh, in, in het binnenland uh, in Frankrijk. Um, hoe, hoe staat het daarmee, Ron? Want jij zei eerder al dat nou, 60% van de Fransen ja. steunt deze, deze missie, deze interventie. Maar hoe zal dat zijn, vermoed je, als er um, nou, misschien wel gevochten gaat worden? Als er dus inderdaad een grondoorlog ontstaat? Ja, oorlogen zijn natuurlijk nooit lang populair. Uh, er zijn ook andere peilingen uitgekomen die, die nog meer, waar, waaruit nog meer steun spreekt voor deze Franse interventie. Ik heb al 75% van de Fransen steunt het voorlopig. Maar ja, je kunt het, uh, je kunt het uh, nagaan hè, als er meer berichten binnenkomen over gesneuvelde militairen. We hebben gisteren een, uh, een emotionele ceremonie gezien hier in Parijs voor uh, de eerste gesneuvelde Franse piloot, uh, ja, dan kun je, je, je kunt op je vingers natellen dat dan de steun afbrokkelt daarvoor. Hè. Tel daarbij op dat uh, ruim twee derde van de Fransen denkt dat met de militaire interventie ook de dreiging is toegenomen van aanslagen in mm. Frankrijk zelf. We hebben uh, gezien dat er extra bewaking is op straat, de terreuralarm is omhoog gegaan, maar ja, de, de ongerustheid neemt toe. Straks om drie uur is er uh, een debat in het Franse parlement, uh, in zowel de Senaat als de Assemblée Nationale, waar de regering dan moet uitleggen wat het eind doel is van deze missie. Daar zullen ook vragen gesteld worden over uh, ja, hoe groot is het risico dat, uh, dat Frankrijk terechtkomt in een soort moeras zoals de Amerikanen dat zijn uh, terechtgekomen in Afghanistan. Kortom, uh, er is op het ogenblik nog heel veel vertrouwen. Er is ook nog geen verzet tegen deze missie. Maar ja, de ongerustheid neemt wel toe. Ja, het is natuurlijk een fragiel evenwicht. Correspondent Ron Linker vanuit Parijs, dankjewel. En zo dadelijk gaven we gaan het al eventjes aan, praten we verder over uh, wie die soldaten eigenlijk zijn die naar Mali zijn gestuurd. 12 minuten over 7 uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De hele wielerwereld praat er natuurlijk over. Het interview dat Lance Armstrong gaf aan Oprah Winfrey. Het wordt morgen uitgezonden. Maar het is al uitgelekt dat hij doping heeft gebruikt. Dat zou hij hebben toegegeven. De wielerwereld praat erover, maar het wielerleven gaat ook gewoon door. En aan de vooravond van het nieuwsseizoen betekent dat ploegend presentaties. In Gent was het de beurt aan Omega Pharma Quickstep. En Steven Dalebout ging kijken hoe er daar werd gereageerd op het nieuws uit Amerika. De belangrijkste vraag op de Merks wielerbaan was... Doe we het do in Engels of Flemish? Tientallen renners verschenen op het podium... en werden allemaal onderworpen aan een plichtmatig interviewtje. Yeah, What did, did, did you do it? Yeah. Watch out.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 Ja, yeah, there's been reports that he's confessed open. I don't know. I haven't seen any interviews yet. Until then, I can't really comment on anything. Are you going to watch the interview next Thursday? I'm traveling to Argentina. Ik ga niet reageren totdat ik het interview zelf heb gezien, zegt Kevin Cavendish. En nee, hij gaat het interview donderdagnacht ook niet bekijken, want dan zit hij in het vliegtuig naar Argentinië voor zijn eerste koers van het jaar. Tom Bonen denkt er net zo over. Laten we het interview afwachten.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 Dus Nicky Terpstra van Omega Pharma Quickstep. Steven Dalebout sprak met hem. We kijken ook nog even vooruit naar dat interview van morgen. Dat morgen wordt uitgezonden, althans, van Lance Armstrong. Doen we met Gio Lippens na acht uur. En zo dadelijk Europa moet Syrische vluchtelingen gaan opvangen. Dat vindt de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Dat wordt is dus zo dadelijk bij ons. Eerste verkeersinformatie, Sean Bakker. Uh, we beginnen maar eens even met een waarschuwing. Want in de provincies Noord- en Zuid-Holland komen wat misbanken voor. En in het hele land, en dan vooral op de lokale wegen... is het plaatselijk glad door bevriezing. En in Limburg is het ook nog een beetje glad door sneeuw. Eh, alles bij elkaar, nog maar 15 kilometer file... met een ongeluk op de A9 van ook maar naar Amstelveen... bij knop het Rotterpolderplein, daar staat 5 kilometer file achter. Er zijn twee rijstroken dicht. En er is ook wat vertraging op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Leusden, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Europa moet dus gastvrij zijn voor vluchtelingen uit Syrië... zegt Antonio Guterres, de baas van de UNHCR, vluchtelingenorganisatie van de VN. Gisteren was hij in Nederland en verslaggever Pauw sprak met hem. Maar niet nu, dus zo dadelijk. Ja, ja je zat wel op het goede spoor, ja, zat maar dat op. is voor straks. De vertraging is nu opgetreden. De NS, Tan Hoen van NS, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, net als gisteren rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling... Uh, waar normaal elk kwartier een trein gaat, is dat nu eens per half uur. Waarom is dat nog steeds Goed. vanochtend het geval? Want er is uh, geen sneeuw meer aan het vallen uit de lucht. Nee, klopt. We weten uit ervaring dat uh, sneeuw uh, gevolgd door een periode van strenge vorst. En ik had begrepen dat het iets van min 13 is geweest vandaag. Nou, dat dat overlast kan geven op, uh, op je infrastructuur en op je treinen. Dat ja. weten we, dat weten we uit ervaring. Vorig jaar februari als... precies dezelfde De situatie gehad. Ja. En um, nou, dat uh, geeft voor ons uh, alle aanleiding om te zeggen, ook vandaag nog die aangepaste dienstregeling. Waarom? Je kunt veel voorspelbaarder zijn naar je klanten toe. En is er dan wat aan de hand, dan heb je de gelegenheid... om, omdat je lucht hebt in die dienstregeling... om te helpen treinen te repareren, wissels los te maken en dat soort zaken. Meer. Maar meneer Hoen, wat betekent het dan ook vandaag nog voor de reiziger? Moet je dan toch weer met vertraging rekening houden? Uh, er zal ongetwijfeld vertraging, uh, vertraging optreden. Er zijn ook minder treinen, maar het leeuwendeel van de mensen... kunnen gewoon met de, de trein naar hun bestemming. En dat geeft dat, omdat je, omdat je die lucht hebt in die dienstregeling... Ja, geeft dat die extra ruimte, waardoor je de treinen die je rijdt... met enige zekerheid kunt rijden. We zijn zo dicht bereden als je alles gaat rijden met deze weersomstandigheden. Dat gaat gewoon niet lukken. En wat we nu doen, dat is gisteren gebleken. Dat gaat gewoon een stuk beter. Ja, en eh, als ik even kijk naar de actuele uh, lijst van openbaar vervoerinformatie... Bron is daar uh, ProRail. Zie ik wat wisselstoringen bij Breda, onder andere Tilburg, Woerden... Ja, ja Bokstol. Ja, precies. Uh, utrecht Woerden op dit moment. Uh, zijn er wat zorgen dat ze ongetwijfeld te maken hebben met wissels... die last hebben van de vorst op die sneeuw. Ja. Uh, voor de rest gaat het op dit moment. Uh, loopt het, is redelijk opgestart. Maar we zijn er natuurlijk niet. Laten we wel zijn. We blijven kwetsbaar met dit soort dagen. Net zo goed als dat dat op de weg en de lucht ook last van hebben. De Vira is ook kwetsbaar. Heeft de eerste maand van uh, in gebruikstelling al geen geluk gehad. Verbinding Amsterdam-Brussel. Gisteren veel problemen daar. Wat was er nou aan de hand? Wat er, wat er in de rest van het land aan de hand is, gevolgen van de winter, waardoor ook vira's niet uh, hebben kunnen rijden of met forse vertraging hebben gereden. Dat zal ook vandaag het geval zijn. En uh, om die reden loopt er op dit moment ook daar een pendel. Maar um, moet ik u toch even meenemen naar de website treinreiziger.nl? Want die melden dat, uh, en ze hebben het over een nieuw dieptepunt uh, in het uh, Vira-verhaal... want door materieelproblemen zouden de helft van de internationale Vira's zijn uitgevallen... en de andere helft van de treinen kwam, volgens een lijst die zij hebben bijgehouden... met een gemiddelde vertraging van 50 minuten op de eindbestemming aan. Klopt dat? Mij is... Mij, nou, dat, dat percentage, dat weet ik niet. Mij is in ieder geval u, wel bekend... Wacht even. U, u weet toch wel um, of... Dit percentage klopt of niet? U, u, u, u kent de cijfers nee, toch ook vanuit nee, de NS? ik ken, ik ken het, het cijfer. Wat u dan ken ik niet. Wat ik hm. wel weet is dat er gisteren daar ook forse vertraging is geweest en zal van treinen. Of dat inderdaad in de buurt komt van het percentage, wat u noemt, weet okay, ik. Oké, zou u dat nog even willen uitzoeken voor ons, meneer Hoenen? Of ja, dat klopt? Want ja, daar ben ik toch wel dat benieuwd ik, naar. Want, want het... Oké, okay, dat is fijn. Want als het klopt, is dat voorzien De helft? Uh, ja, maar, oh. ja, precies. Hoe dan ook, de vertraging is daar fors, uh, of dat het, dat het percentage is, We kunnen het er duidelijk over zijn. Het is een fors percentage vertraging geweest. Ja. En, en, en, ligt dat dan, waar, waarom is dat bij de Vira dan relatief meer zo lijkt het dan bij de rest? Nou, Ik ga nu niet op dat Vira-verhaal uh, verder in, gegeven het feit dat ik daar onvoldoende van weet op dit moment. Het is in ieder geval wel zo dat het uh, gisteren de situatie is geweest dat ze daar net zoveel last hadden van slechte weer dan in de rest van het Nederland. En uh, ja, veel, veel meer gelijker op dit moment. Oké, okay. goed. Fijn dat u het even voor ons wilt gaan uitzoeken, meneer Hoen. Oké, okay, doei. Dank u wel en succes vandaag. Nuna, Stan Hoen Nuna, van Nuna de Dan nu naar Antonia Guterres, baas van de vluchtelingenorganisatie van de VN. Ik zei het net al, Europa moet gasvrij zijn voor Syrische vluchtelingen. Baas van de VN was gisteren in Nederland en Roepauw, onze verslaggever, sprak met hem. Op bezoek bij de ministers Timmermans en Ploemen praten met vluchtelingenorganisaties... vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en met asielzoekers in Nederland. Guterres heeft het er graag voor over, want Nederland is een van zijn beste vrienden. Met een bijdrage van 33 miljoen zitten we in de top 5 van donateurs aan de UNHCR. En daar komt dan nog geregeld een extraatje bovenop. Zoals de 5 miljoen die de regering vorige week nog beschikbaar stelde... voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen. Guterres is bezorgd. We er zijn nieuwe conflicten. Zuid-Soedan, Mali... Er zijn oude conflicten die geen einde lijken te kennen. Somalië, Afghanistan. En nu is Syrië dagelijks in het nieuws. 600.000 vluchtelingen in de buurlanden... 2,5 miljoen mensen in het land zelf op de vlucht. Voor die Syrische vluchtelingen, zegt Guterres, is niet zozeer het probleem. De winterse kou of dat ze in een tentje moeten wonen... Het probleem is het totale gebrek aan perspectief. People have an enormous frustration when they see their country going worse and worse. And the international community is not being able to provide a political solution to them. Zo'n 20.000 van die honderdduizenden Syriërs die op de vlucht zijn geslagen, zijn tot nu toe in Europa terechtgekomen. Mijn oproep op het present moment is voor uh, alle Europese landen to grand protection to all civilians that might be coming Guterres vindt dat Europa zijn grenzen open moet houden. And that Europe uh, we hopen, we will be able to remain a pillar of the international protection system. En Europa zou er actief aan kunnen meewerken om vluchtelingen hierheen te halen. Resettlement heet dat. Hervestiging. Nederland is een van de weinige landen die dat doen. Elk jaar zo'n 500 mensen die nergens anders terecht kunnen. De UNHCR zou graag zien dat het vluchtelingenbeleid in de hele Europese Unie... en dan vooral in het Schengengebied gelijk zou worden getrokken. Dat levert niet alleen een betere rechtsbescherming op voor de vluchteling... Maar ook dat de lasten eerlijker worden verdeeld dan nu het geval is. Is er dan echt helemaal niks aan te merken op het Nederlandse vreemdelingenbeleid? Ja, toch wel. Guterres is het niet eens met het kabinetsbesluit om illegaliteit strafbaar te stellen. Soms kan iemand die bescherming nodig heeft gewoon niet anders. Sometimes there is no other way to have access to a territory where they can find that protection. Al dus Antonio Guterres, hij is de hoogste baas van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. Ja, u hoorde mij even o oh zeggen. Oh, want ik zie een foto binnenkomen van Mark Robin Visser. Die uh, staat daar op een besneeuwd uh, ja, bouwplatform. Ja. Het is, waar sta je nou precies? Met een helmje op, is, zie ik? Een, het is een beetje science fiction, vind je niet? Het is heel bijzonder. Is vooral beetje... die donkere lucht eromheen. Ja. En die mooie witte, die, die, die, dat witte, dat witte sneeuw op, op dat dak. Wij, wij bevinden ons stans even, We zijn van de 22e verdieping van het nieuwe stadskantoor in Utrecht... afgedaald in de lift, die het al doet, naar uh, de 12e verdieping. En hier zijn twee heren bezig. Uh, ja, die halen onderdelen binnen voor het koelsysteem. Wat er, wat dus, dat zijn hele grote metalen, metalen elementen. En uh, daar gaat dus op een gegeven moment de lucht uh, doorheen. Hoe gaat het? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het, gaat, uh, de, uh, het is erg koud, maar ja. Uh, ja, we gaan gewoon door, hè? muts op, op. Ik zie dat u een, een soort zelf... Is dat een zelfgebreid mutsgeval? Nee, nee, u... nee, nee, nee, die hebben, <laughs> heb ik gewoon <goed> gekocht. <laughs> wat, wat, wat moet je nog meer doen om bij deze temperaturen... een beetje goed te kunnen blijven functioneren? hoort uh, lekker hard doorwerken. Hè? Hard doorwerken. Ja. U heeft ook een, een walkie-talkie in de hand... en daarmee heeft u contact met de, met de kraanmachinist. Die zit heel hoog, hè? Ja, klopt. Kunnen wij even vragen hoe het daarboven is? Ja, dat is prima. Ho Hoe heet hij, die machinist? Ik geloof Marco. Ar oh, oh Arco. ja. We, probeer maar. Goedemorgen, Marco. Hey, goedemorgen. Ik heb hier uh, Radio 1 staan. Die wil even uh, iets aan u vragen. Ja, ah, is goed. Vraag dan maar goed. Marco, uh, uh, is het koud uh, daarboven? flauwe vraag, hè. kan niks anders bedenken. Uh, nou, in principe is het uh, hier niet koud. U gaan eens maar zien van uh, verwarming. Uh, omdat je relatief stil zit, voor uh, de. Hoe hoog zit u eigenlijk? Hoe hoog, hoe, hoe hoog zit u eigenlijk? Ik heb bij deze kraan heb ik 122 meter onder de aard. Oké, okay. nou zeg werk ze vandaag. Dank u zeer u ook nog. We houden het in de gaten hoor, hier van, van onderen. Sorry, ik kan er nog een keer aanhalen. Ik zei, we houden het in de gaten hier van onderen. doe ik het ook okay. van boven. Oké, hartstikke goed. Nou, dan zou ik zeggen op naar het volgende element en uh, sterkte. Ja, dankjewel. Komt uh, volgens mij, ja, het waait gelukkig niet zo hard, dus dat scheelt, hè? Ja, dat scheelt zeker. Zegt meneer Bolleman, de projectleider, ja, u kijkt eventjes uh, of het allemaal goed gaat. Het punt is, uh, het gebouw, het stadskantoor staat er op zich wel. Ja, alleen ja. het is nog niet helemaal dicht. Nee, nee, we zijn nog niet, uh, we, we zijn binnen, met de binnengevels zijn we begonnen. Uh, de buitengevels, die doen we vanaf uh, maart aanbrengen. Uh, en we zijn, doordat we net gespannen hebben, zijn we toch wel een beetje uit, uit de wind en kunnen we toch wel door met werken. Uh, en we, we staan hier op de twaalfde verdieping, dit is de technische ruimte. Die is helemaal klaar, daar zijn nu de luchtkanalen worden aangevoerd, de luchtbehandelingskasten staan binnen. Het is de bedoeling dat die vanaf maart, april gaan draaien en dan gaan we het binnen ook een beetje warm krijgen. Maar hoe zit het met de temperatuur? Is het nou een beetje kantje boord hier? Uh... Nee hoor, hier gaat het goed. Hier gaat het goed, ja. Er komt ook... Ja, nee, dat ding dat moet naar binnen natuurlijk. Maar het, het komt ook omdat het niet waait. En dat scheelt, dat scheelt, zeggen wij, een jas. Want als het nu... Kijk, we lopen nu een beetje op de wind. En dan voel je, dan, je meteen... Dan voel je het gelijk een stuk koud worden. En zo kijkt u dus iedere ochtend om zes uur naar hoe de weersomstandigheden zijn? Nou, dat doen we de avond van tevoren. Ja, ja je kijkt een beetje vooruit uh, wat, wat het wordt. En of het wat warmer wordt, of dat het de vorst aanhoudt. Maar ja, goed, ze weten het zelf ook niet, hè, dus... Uh... Nou ja, goed, het, is, het is leuk kom. dat we kunnen schaatsen en dat we sneeuwballen kunnen gooien. Maar ja, voor zeker. uw soort werk is het eigenlijk natuurlijk wel vervelend. Ja, dan, dan uh, ja, gaat het een beetje stagneren. Kost dit nou geld? Kost dit u nou geld? Uh, mij niet, hoor. Mij persoonlijk niet, nee. Nee. Nee. nee, nee, nee. En we kunnen binnen toch een beetje doorgaan en we houden... Planmatig ook een beetje rekening mee. He, u uh, zei net, we gaan jullie gaan misschien soep, uh, soep maken. Ja, ik zei ook misschien, hè? <lacht> Volker Ja, Volker Daar Ben ik eigenlijk zelf wel benieuwd naar. Ja, ja nou, dan moet je wachten tot één uur. hè. Wie maakt dat dan? Uh, Trudy? Dat ja, nee, dat doet tru Trudy. Nee, dat doe ik niet. Ik oh, dan moeten we ook even naar Trudy. Dan gaan we even naar beneden toe Dan Gaan we straks naar Trudy ja, dan? Dat ik. Oké, okay, dat komt goed. Goed, en vanaf de 12e twaalfde, twaalfde toch, hè? is De ja. verdieping, ja. de ja. verdieping, Utrecht. Ja. Tot straks.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 de Ouderen Ombudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Radio 1. Het NOS-journaal. Brussel tegen steun aan SNS. En Timmermans wil snel Europese training Mali. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. ABN AMRO en ING mogen van Brussel hun concurrent SNS-reaal niet helpen. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ministerie van Financiën werkt aan een plan waarbij grote Nederlandse banken helpen de buffers van SNS-reaal te versterken. Maar de Europese Commissie lijkt er nu een stokje voor te steken. Volgens de commissie mogen ABN AMRO en ING niet meedoen omdat die banken zelf staatssteun hebben gekregen en dus geen overnames mogen doen. Rijkswaterstaat verwacht tijdens deze ochtendspits geen grote problemen op de weg door het winterse weer. Maar het kan wel drukker zijn dan normaal. Het is een woensdag en die zijn over het algemeen al rustiger dan bijvoorbeeld een dinsdag of een donderdag. Dus we verwachten wat dat betreft een spits die ja, misschien iets drukker dan normaal... omdat mensen ja, ook wel rekening houden met gisteren. Dus eh, gezien de omstandigheden ietsje rustiger rijden, misschien meer afstand houden en terecht. Dus daardoor is het misschien iets, iets drukker dan een normale woensdag. Maar we verwachten eigenlijk een normale spits. Het kan plaatselijk wel glad zijn door bevriezing van dat de weggedeelte. De Rijkswaterstaat is de weg opgegaan om waar nodig preventief te strooien. En ondanks het file record stonden gisteren minder mensen stil op de weg dan op een normale dinsdag. Volgens de ANWB hielden automobilisten meer afstand dan gewoonlijk. En worden die files ook langer. We gaan dadelijk horen van de ANWB waar de files staan op dit moment. Nederland wil dat er haast wordt gemaakt met het opzetten van een Europese trainingsmissie voor Malinese militairen. Dat schrijft minister Timmermans in een brief van de Tweede Kamer. En ook vindt buitenlandse zaken een versterkte en versnelde inzet van de internationale gemeenschap nodig. Timmermans ziet ook een rol weggelegd voor Nederland bij het steunen van maatschappelijke organisaties in Mali.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 doorgegaan. De Japanse luchtvaartmaatschappij ANA houdt alle 17 Boeing 787 Dreamliners aan de grond na een nieuw incident. Gisteren moest een Dreamliner van ANA noodlanding maken nadat er rook was ontstaan in de cockpit. En dat is niet de eerste keer dat er problemen zijn, zegt correspondent Marieke de Vries. Afgelopen nou, weken is er bijvoorbeeld al een uh, kerosinelekkage geweest. Er zijn er problemen met de bekabeling geweest terwijl een toestel in de lucht vloog. En een computer, complete computer breakdown. En er is ook al een krak in de raam van een cockpit geweest. Dus uh, dit is een van de redenen waarom de luchtvaartmaatschappijen nu hebben gezegd... we houden de toestellen even aan de grond. Het Japanse ministerie van Transport wil dat de vliegtuigen nader worden onderzocht. Na vier incidenten vorige week gaat ook de Amerikaanse FAA... de Boeing Dreamliner aan een keuring onderwerpen. In New York heeft gouverneur Cuomo de aangescherpte wapenwet ondertekend. New York heeft nu de strengste regels voor wapenbezit van alle Amerikaanse staten. Zo zijn onder meer wapens met een magazijn waarin meer dan zeven kogels kunnen niet meer toegestaan. En ook moeten medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg het melden... als ze denken dat hun patiënt met een wapen een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Gouverneur Cuomo is trots op de aanscherping van de wapenwet...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 New York loopt vooruit op voorstellen van vicepresident Biden om het wapenbezit in de hele VS aan banden te leggen. die voorstellen worden vandaag of morgen verwacht. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vannacht verliep koud. Op diverse plaatsen heeft het streng gefroren met temperaturen lager dan min 10. Komende uren komen in het Noordwesten en Zuidoosten nog enkele sneeuwbijen voor. Uiteindelijk wordt het ook daar droog en verloopt de dag op veel plaatsen zonnig. Alleen het oosten en het zuidoosten hebben te maken met hardnekkige lage bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind blijft het vanmiddag overal licht vriezen. Vanavond en vannacht is het vrij helder en gaat de temperatuur flink onderuit. Er is dan opnieuw kans op strenge vorst. Morgen staat een vrij zonnige en overwegend droge winterdag op het programma. Alleen het noorden maakt kans op een sneeuwbui en het blijft de hele dag vriezen. Ook vrijdag is het nog droog winterweer. In het weekend neemt de kans op sneeuwval weer toe. ANWB ah, verkeersinformatie. In het midden en westen van het land komen mistbanken voor. En in het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing. En in Limburg ook door sneeuw. Alles bij elkaar nu zo'n 50 kilometer file. Ietsje meer dan gebruikelijk om deze tijd. Maar er zijn niet al te veel bijzonderheden. Behalve dan op de A9 van ook maar naar Amstelveen. Er staat bij knop het Rotterpolderplein 7 kilometer na een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Bij de spoorwegen gaat het wat minder, want er rijden geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn. Tussen Tilburg en Bokstol en tussen Breda en Lage Zwaluwe. Het heeft te maken met wisselstoringen en seinstoringen. En de vertraging is in alle gevallen meer dan een uur.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 De zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten straks over de kansen van de Franse troepen in Mali. En daar praten we over met Chris Klep, militair historicus. U kunt er al over lezen op onze website nos.nl. En we hebben u eerder al eens bericht over het overschot aan piloten in Nederland. Nou, um, daardoor zitten veel afgestudeerde piloten thuis met een paar ton schuld... want die opleidingen zijn hartstikke duur. En gaan ze aan de slag bij allerlei dubieuze buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. Tweede Kamerlid Artje Kuiken van de PvdA wil nu dat de regering in actie komt. Van Kuiken, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, wat wilt u van de staatssecretaris? Nou ja, wat we zien is dat er nu minimaal 1200 jonge piloten thuis zitten... met inderdaad hoge schulden, zonder enige kans op uh, werk. Uh, dus ik wil twee dingen van de staatssecretaris. Eén, uh, om te kijken of die markt die nu eigenlijk niet goed werkt... of we daar iets aan kunnen doen. En twee, of er niet een beter vangnet zou moeten komen zodat we jonge mensen niet uh, nu al um, ja, eigenlijk in een uitzichtloze situatie stoppen. En waarom specifiek voor deze groep en niet um, in algemene zin een vangnet voor jonge mensen die nu aan de kant staan? Natuurlijk nou, ja, moeten we doen aan de jeugdwerkloosheid in zijn algemeenheid. Maar we zien uh, omdat het een private uh, aangelegenheid is. Hè, luchtvaartmaatschappijen of uh, luchtvaartopleidingen uh, uh, werven zelf jongeren. Banken sluiten leningen af. Uh, en daarom zijn ze eigenlijk vogelvrij. Uh, uh, en ik vind dat je jonge mensen een beetje in bescherming moet nemen, goed moet voorlichten. En daarom wil ik de staatssecretaris kijken of ze in overleg met de betrokkenen, met de banken kan kijken hoe we hier met, uh, met deze jongeren om moeten gaan. Nou, en wat voor een vangnet denkt u dan? Tomaten plukken? Uh, en, uh, nou, nee, in ieder geval ervoor zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn van hoe ziet de markt er eigenlijk uit. Uh, is het redelijk dat er zulke hoge leningen worden afgesloten? Maar uh. dan bent u natuurlijk al in het voortraject. Daar hebben de mensen die afgestudeerd zijn niet veel meer aan. Nee, dus daarom moeten we ook gaan kijken hoe kun je hiermee omgaan. Uh, vanmiddag hebben we overleg met de staatssecretaris. Uh, en uh, zullen we moeten kijken in overleg met de sector wat we voor deze jongeren precies uh, kunnen doen. Het gaat om een grote groep, uitzichtloze situatie en onacceptabel. Ik neem me toch weer even mee naar het voortreject. Want is de prijs van die opleidingen niet veel te hoog? Uh, ook dat is een van onze vragen inderdaad. Want als we kijken naar onze omliggende landen, onder andere Duitsland, zijn de opleidingen daar veel uh, lager. Uh, uh, dus waar dus zit het, het verschil in, is, is een hele terechte vraag. En het lijkt ook of de leningen die afgesloten worden en de rentes die daarover betaald moeten worden ook vele malen hoger zijn. En dat is natuurlijk een hele rare situatie. Ja, u zegt we willen ook wel iets aan de markt doen, maar is daar iets aan te doen? Die internationale luchtvaartmarkt, ja, die wordt door vraag en aanbod natuurlijk bepaald. Daar valt niet veel in te grijpen. Uh, uh, nou, zeker. Dus uh, je, wil zorgen, je wil voorkomen dat het tekort aan piloten komen... maar je wil ook voorkomen uh, dat we mensen nu al opleiden voor een uitkering. Maar dan komt u uh, politiek terrein natuurlijk, want dan moet je een ander beleid gaan voeren. Nou ja, en, en, en, ik heb daar niet meteen een oplossing voor. Het is een ingewikkeld vraagstuk. Uh, maar we zien wel dat we nu een aantal jaren doormodderen... dat we niet meteen zicht hebben op een verbetering van de markt. En daarom wil ik ook dat de minister nu gaat onderzoeken welke maatregelen er te nemen zijn... Uh, om deze jongeren beter te beschermen en een soort vangnet uh, te creëren. Want u en ik zijn het toch beide over eens... dat 1200 jongeren uh, die nu eigenlijk voor de bijstand uh, worden opgeleid... dat dat uh, niet acceptabel is. Goed. adje Kuiken van de Partij van de Arbeid. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan naar Tom van het Hek. Want Tom, wij hebben behoefte aan duiding van onze grote orakel. Goedemorgen het <laughs> nee. trouwens. Goedemorgen Tom. De hele wielenwereld heeft namelijk zo'n beetje gereageerd... Ja. op de mogelijke bekentenis van Lance Armstrong. Eh, namelijk dat wat er uitgelekt is. En wat eh, gezegd is door eh, het andere orakel, Oprah Winfrey. Wat is jou opgevallen in al die woorden? Nou, inderdaad, de orakel Oprah Winfrey die ons gerust stelde dat zij gelukkig alle vragen gesteld had, waar de hele wereld op zat te wachten. Dus dat stelt erg gerust. Maar daarna, ja, de bekende reacties wel een beetje, de officiële instanties, hè, de UCI en de WADA, die zeggen ja, het is natuurlijk hartstikke leuk, maar laat hij dat ook maar onder ede bij ons komen vertellen. Dan hebben we er veel meer aan. Bij de UCI zijn ze nog niet uh, nerveus. Althans, zo spelen ze dat. Dat kan ook bijna niet anders. En zeggen, laten we het ook eerst maar eens even afwachten. Nou, je hoort reacties als dat de claims die op Armstrong liggen, nu veel meer kans van slaag hebben. Er is zelfs nog een verhaal dat de Amerikaanse overheid een claim van 22 miljoen, dat moeten ze dan wel voor vandaag eh, of voor morgen gaan indienen, vanuit de US Postal tijd zouden kunnen indienen. Eh, opmerkelijk was Dick Pound, de oud-voorzitter van de WADA, en eh, IOC-lid, die zei, als het allemaal waar is, en de UCI heeft onder één hoedje gespeeld, en er komen namen, en dergelijke, dan moeten we misschien maar wielrennen van de Olympische ja. Spelen halen. Hm. En toch heel opvallend vond ik, er was gisteren een presentatie van een grote wielerploeg in België, waar Cavendish en Bonen en dergelijke voor rijden. En als je die reacties hoort, dat is eigenlijk wat mij het meest opvalt. Er zijn zo weinig mensen boos. Er wordt zo'n beetje gereageerd vanuit het wielerpeloton zelf, van ja, je moet erbij geweest zijn om het te begrijpen. Dat is toch altijd al zo'n hele lange wielerreflex. En dan wordt er eigenlijk een beetje zo gedaan van ach, laten we het maar even afwachten. En er zijn heel weinig mensen boos. En ik kan me toch bijna niet voorstellen als je echt zelf niet gebruikt hebt, je hebt jarenlang gereden, dan zou ik hartstikke boos zijn als iemand de zaak zo belazerd had. En ik zie heel weinig boos boze mensen, wat mij toch wel een beetje doet vermoeden dat een ieder uh, meer weet uh -huh. dan hij zelf zegt, zeg maar. En dat is eigenlijk wat mij het meest opvalt in de algemene reactielijn. Ja, en ze geven ook steeds reacties van dit is iets uit een ver verleden. Ja. Maar is dat dan nou wel zo? Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Want een groot aantal mensen die destijds bij de, bij de uh, begeleiding betrokken waren... zijn jarenlang doorgegaan. Johan Bruyneel bijvoorbeeld, de naam die even niet genoemd is... die een boek aan het maken is, die zijn strijd zelfs nog steeds voorzet. Die heeft later natuurlijk ook bijvoorbeeld Conta doorbegeleid. Uh, het wordt steeds inderdaad gedaan alsof het iets is wat... nou, dat is waar eenmaal en dat komt nooit meer terug. Maar het is zeer de vraag wat voor uh, ja, naklank dit ook zal hebben in het huidige wielrennen en er wordt natuurlijk met grote heftigheid beweerd dat het er nu allemaal niet meer is. Maar hoe geloofwaardig dat is, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ook dat moet maar blijken. En ook daar zou ik veel meer kwaadheid van jongere renners verwachten, maar er zit een grote gelatenheid in de reactie in deze uh, grote Lens Armstrong soap, zeg maar. Nou, dan gaan we ook nog even naar het voetbal, want het gaat dit weekend weer van start. Hoe is het ja. met de transfer? Zijn er nog spectaculaire ja, wisselingen te melden? Opvallend stil, het. het gaat inderdaad het komend weekend van start. En veel mensen zeiden nou eerst maar eens kijken hoe iedereen uit de winterstop komt. Nou is het nog even en leert het ons ook dat in die laatste dagen... als het eenmaal op gang komt, het domino-spel er altijd nog een heleboel gaat gebeuren. Typerend was gisteren wel voorzitter van FC Twente, Joop Munsterman, verstandige man. Die zei, na jaren van groei maken wij een pas op de plaats. Er zit gewoon niet meer in op dit moment. Dat geeft wel een beetje de situatie aan. Nou, het verhaal van Snijder, dat hangt er steeds boven wel of niet... naar die Turkse club Chatli van FC Twente wordt ook genoemd. Maar her die gisteren geroepen heeft, ik wil van AZ naar PSV. Er wordt heel veel geroepen, heel mm -hmm. veel gedaan, maar in werkelijkheid is er nog heel, heel weinig gebeurd. En zou het zomaar eens kunnen dat eh, ondanks de sneeuw, als er toch gevoetbald wordt aan het weekend, een heleboel ploegen in ongewijzigde vorm verder gaan? Maar tot 31 januari, 12 uur, het is nog eventjes. Tom, dank je. Joy. In Mali zijn het de rouwdouwers van het Franse vreemde legioen die moeten vechten. En er worden nog veel meer troepen gestuurd. Hoort u zo meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. In het midden en westen van het land komen mistbanken voor. En in het hele land is het op de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. En in Limburg ook door sneeuw. En daardoor is de spitstrook op de A2 Maastricht-Eindhoven in de buurt van Roosteren niet open. Staat in beide richtingen inmiddels al een file van 5 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij knop het Rotterpolderplein, 8 kilometer. De linkerrijstrook is daar nog dicht. En door de sneeuw in Limburg loopt het ook vast op de A76. Vanuit Geleen naar Heerlen bij knoppen ten Essen, 4 kilometer. En de andere kant op richting Geleen tussen Nut en Geleen, ook daar 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Mali worden de gevechten in het noorden steeds heviger. Van oudsher sturen Fransen vaak het gevreesde Vreemdelingenlegioen... naar Afrikaanse brandhaarden. We praten over wie er zijn gezonden door uh, François Hollande naar uh, Mali... met militair historicus Chris Klept. Klep. meneer Klep, goeiemorgen. Goedemorgen. Is dat nu ook het geval? Uh, ja, het, het, het zat er al aan te komen. Er waren al wel geruchten dat het zo was. En het laatste nieuws is eigenlijk dat vannacht... Uh, Parijs heeft bevestigd dat ze inderdaad uh, uh, legionairs uh, gaan sturen. En ja, dat zat er echt aan te komen. Het is een eenheid die voor allerlei klussen uh, gebruikt wordt. Uh, Congo, Rwanda, Centraal-Afrikaanse Republiek de afgelopen jaren. Uh, dus het, we, we konden eigenlijk verwachten dat dat ook nu zou gaan gebeuren. Zij kunnen uit de voeten in uh, woestijnachtige omgeving. Gleb, uh, betekent dus ook dat ze hun voeten aan de grond daar gaan zetten. En gaan ja. lopen. Ja, de... ja, absoluut. Uh, dat wil overigens niet zeggen, uh, dat wordt wel eens gedacht... Dat het een soort fabelachtige eenheid is. Hè? Die, die bij wijze van spreken tegen vuur en wind in uh, alles maar overwint. Zo is het niet. Het is tegenwoordig uh, toch meer dan vroeger uh, een reguliere eenheid zou je kunnen zeggen. Een gewone eenheid. En ja, ook het, het, ook het Vreemdelingenlegioen gaat in Mali een hele zware klus krijgen. Uh, het, ik denk dat ze heel erg blij mogen zijn als ze de rebellen uh, tot staan kunnen brengen. Ja, en dan zal Parijs verder moeten gaan kijken wat ze gaan doen. Daar willen we het zo even verder met u over hebben. Wat ze hm? tegen gaan komen. Maar eerst even terug naar wat voor gasten dat zijn. Ja. Kunt u ze omschrijven? Ja, er is een, natuurlijk een enorme legendevorming uh, ontstaan. Hè, ook in films van Hollywood. Uh, Jean-Claude Van Damme. Uh, een beetje type uh, ruwe blankpit pit uh, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, het is uh, eigenlijk opgericht alweer 200 jaar geleden als een soort vergaarbak hè, van, van criminelen, mislukte revolutionaire. Uh, probleemfiguren die het in andere legers uh, ja. niet trokken. Je kon, je kon altijd nog naar het Vreemdelingenlegioen? Nou, sterker nog, na de Tweede Wereldoorlog zijn bijvoorbeeld heel veel nazi's en uh, SS'ers zijn in het uh, Vreemdelingenlegioen uh, terechtgekomen. En dat kwam eigenlijk omdat het opgericht is met de bedoeling om iedereen toe te laten. Uh, dat hoefde ook niet alleen Fransen te zijn, dat mochten ook anderen zijn. Uh, het mochten ook absolute probleemgevallen zijn, uh, criminele verkrachters, als ze in het legioen maar geen problemen veroorzaakten. Ja, en dat betekende dus ook dat het legioen voor heel veel van die criminelen een soort laatste toevluchtsoord uh, werd. En ja, wat heel, heel grappig is bijvoorbeeld, is dat je dan niet je eigen identiteit hoeft op te geven, uh, maar, maar dat er eigenlijk met een, dip knip, een dikke knipoog werd gezegd, van, nou geef je verklaarde identiteit dan maar, dus verzin maar een naam. Nou, en dan werd je gewoon toegelaten. Mm, maar dat is nu, is nu niet meer zo. Nee, nee. Het is nu echt een, een, een professionele beroepseenheid geworden. En als je, je nu zelf nu bijvoorbeeld uh, aan gaat melden, als je daar uh, zin in zou hebben, dan zou je er bijvoorbeeld gecheckt worden via de politie, uh, via Interpol, om te kijken of je bijvoorbeeld verhoorsmisdaniger bent of een crimineel verleden hebt. Dus wat dat betreft is er wel heel veel veranderd, uh, gelukkig de laatste tijd. Dan naar wat uh, de mannen uh, tegen gaan komen in Mali. Wat voorziet u daar? Want wij begrijpen dat het gaat om een kleine groep... die zich uh, verzet en daar ook uh, offensief opereert. Uh, honderden strijders, maar goed bewapend en, en zeer mobiel. Wat, wat, wat weet u van, van... Wat ze daar tegen gaan komen. Ja, wat je nu gaat tegenkomen in Mali is echt een typische uh, contra-Gria-oorlog. Zoals het dan uh, heet. Uh, ook een Gria-oorlog genoemd. Dat wil zeggen dat een klein groepje uh, goed gemotiveerde mensen... kan het lang volhouden tegen, een, uh, tegen zelfs een, toch een elite-eenheid als, uh, als, uh, als het legioen. Uh, de, het, het beste wat de westerse troepen, de Franse troepen nu kunnen doen... is heel mobiel opereren. Hè, dus met kleine groepen, eenheden, uh, zoveel mogelijk door het hele land uh, reizen. Uh -huh. Dat is tegelijk ook heel gevaarlijk natuurlijk. Hè? Uh, niet zo lang geleden is uh, een van die uh, legioen -eenheden is in een hinderlaag gelopen uh, in, in de Centraal-Afrikaanse Republiek en heeft behoorlijk klop gekregen. Dus je moet er wel heel uh, voorzichtig uh, mee zijn. Als ik bij wijze van spreken nu uh, de opstandelingen zou zijn, dan zou ik zorgen dat ik geen grote confrontatie zou aangaan met deze eenheden. Dus niet zou proberen hun tanks te bestrijden, hun passenvoertuigen te bestrijden, hun vliegtuigen te bestrijden. Ik zou nu ondergronds gaan en zoveel mogelijk een guerrilla gaan gaan voelen. Ge gebeurt dat ook? Want, uh, die, we begrijpen dat ook tunnels zijn waar waar ze zich verstoppen. Ja, dat is kenmerkend. Hè? Als we bijvoorbeeld kijken naar de Vietnamoorlog, daar had je een, een vergelijkbare situatie. Nou, het Amerikaanse leger was absoluut technisch superieur. Veel beter opgeleide militairen, veel betere eh, bewapening. Konden het na 15 jaar nog steeds eh, niet winnen. En dat is nu ook een beetje de angst die Parijs heeft, denk ik. En ook de reden waarom ze niet onmiddellijk meer dan een paar duizend troepen sturen. Ik denk dat nu eh, de bedoeling is van Frankrijk. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Dat ze nu zeggen, nou laten we nu eerst die opmars maar eens stoppen. Eh, Mali heeft ook een beetje de vorm van een klok, eh, hoe heet het, van een van de zandloper. Hè? Laten we nu zorgen dat we in het midden uh, de boel een beetje onder controle krijgen. Zodat de hoofdstad uh, militair nog steeds veilig is. Hm. Dat er niet te veel infiltraties van noord naar zuid zijn. Nou, dan zal Parijs al heel tevreden zijn, denk ik. Ja, want wat heb je te zoeken in dat noorden? Dat is zo groot als Frankrijk. Het is vooral woestijn en dat gaat, uh, Lara zei het, het ook al, om een paar honderd tegenstanders. Uh, wil je ze verslaan, moet je ze eerst vinden. Ja, dat lijkt me niet, een probleem. Ja, en niet alleen dat. Uh, zoals Mao, uh, de goede oude Mao, vroeger ook altijd zei. Uh, als de rebellen de steun hebben van de lokale bevolking, uh, dan kunnen ze het heel lang volhouden. Daar, dan gebeurt eigenlijk hetzelfde wat nu ja. met bijvoorbeeld de taliban gebeurt uh, in Afghanistan. Die, die mensen die verbergen zich, die gaan op in, in de lokale bevolking. Ze zien er niet uit als militairen. Als ze hun wapen afleggen, dan worden het gewoon lokale uh, bewoners. Ja. Dus het, uh, maar... dus, dus, dus, meneer Klep, als ik u mag onderbreken. Dus het is ja. niet zo dat de Fransen uh, teleurgesteld zijn dat hun luchtaanvallen niet uh, effectief voldoende waren? D dit wisten zij natuurlijk ook van tevoren. Nee, natuurlijk. Kijk, het land echt helemaal onder controle gaat krijgen... ...nou u merkte zelf al op het land is... Uh, ...twee keer het, uh, het formaat van, van Frankrijk... ...dan zouden ze daar echt een troepenmacht... ...van enkele tienduizenden mensen naartoe gaan, uh, moeten gaan sturen... Vergelijk het met, uh, met Afghanistan... ...waar uh, op het maximum 150.000... ...buitenlandse militairen zaten... ...dus ik denk dat dit... Uh, ja, ...dat Frankrijk zich nu voorlopig een, een beperkt doel heeft gesteld... ...laten we eerst de hoofdstad veiligstellen... ...laten we eerst zorgen dat de opmacht gestart wordt... ...laten we dan eens even achterover uh, leunen... ...en kijken hoe de militaire situatie zich ontwikkelt... ...de guerrillas vanuit dat oogpunt. Uh, bestrijden. En, en dat lijkt me ook vanuit het oogpunt van Frankrijk een heel verstandige strategie. Ze zitten er nog wel even, meneer Kleep. Hartelijk ja, daar dank. ben ik bang voor, ja. ja voor verhaal. Goedemorgen. Oké, okay, goedemorgen. Een minuut voor acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Als mensen weinig geld hebben, waarom zou je dan niet gaan ruilen? Dat gebeurt bijvoorbeeld in Spanje. Op een website plaatsen mensen oproepjes om elkaar zo door de crisis heen te leiden. Het is een succes. Een van die mensen is Ivan Solbes. Hij is tekenaar in Madrid. Hij portretteert werklozen. En in ruil daarvoor probeert hij ze aan een baan te helpen. Correspondent Jessica van Sprengen zocht hem op. Bueno, vamos a empezar? Marta is het model van vandaag. Ze gaat op een stoel zitten, recht voor Ivan, en hij pakt zijn grote tekenblok erbij. Eh, primero hago el dibujo a lapiz. Met een potlood. Daar begint hij grof de tekening mee. El motivo principal para mí es mejorar mi técnica de dibujo. Dit is voor mij een manier om mijn tekentechnieken te verbeteren. Hij wil portretten maken van mensen en had modellen nodig. Het origineel houdt hij zelf. Maar iedereen die zich laat tekenen krijgt een afbeelding via internet... en ik verspreid het dus via mijn sociale media. Bedrijven krijgen op dit moment honderden reacties op vacatures... en als er dan een tekening die handgemaakt is tussen zit... Ja, dan hoopt hij dat dat opvalt. Er is in Spanje nu ook een website, Acaba la Crisis. Daar kunnen mensen diensten uitwisselen. Ik geef jouw dochter twee uur Engelse les en jij hangt voor mij een schilderijtje op. Het is een manier om elkaar te helpen en daar is deze er ook eentje van. Yo soy Marta is architecte en werkte bij een groot bureau. We hadden een studio heel groot in het dat we veel architecten. Maar raakte bij een massa ontslag bankrupt. In zijn social netwerk is het veel groter dan de kleine sociale netwerken die we hebben. Ivan heeft op Facebook 7.500 contacten en ze hoopt dat via die weg haar cv misschien ergens boven op de stapel komt te liggen. In realiteit is het een beetje. Poco... En het is ook een vorm van ruilen. Ik ben model voor Ivan, zegt ze. En hij helpt mij misschien om aan een baan te komen. Hij maakt een grove schets van de benen van Marta. Ze heeft een sjaal om met kleuren. Ik ben begin oktober begonnen en ik heb al 87 portretten gemaakt... En heeft er wel iemand werk? Er heeft er pas eentje, een baan gevonden bij hem. Ze houdt nu zijn sociale netwerken bij, want dat is wel veel werk geworden. Maar het uiteindelijke doel is toch dat mensen aan het werk komen. In het nieuws hoor je vooral cijfers als het gaat om de crisis. Ook de in términos generales, met 26% werkloosheid of 6 miljoen werklozen. Maar op deze manier geef je ook een gezicht aan de crisis. Dit is ook wel triest dat je voor je op schoot een heel boek hebt met mensen die zonder werk zitten. Maar dentro de lo triste también lo que veo is toda la gente que viene a ja, het is toch wel bijzonder, zegt hij, dat al deze mensen toch weer plannen hebben... ...toch weer naar mogelijkheden zoeken om aan een baan te komen. Inmiddels staat Marta haar zwarte haar erop. Lange pieken op haar schouders. En dan is het voor mensen als Marta afwachten of er reacties op komen. En dan is het voor mensen als Marta afwachten of er reacties op komen. Nou, op onze site een link naar de website van Iwan, waar de portetten te zien zijn. Even naar nos.nl en dan naar onder scrollen richting buitenland. Daar staat het: Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ochtendkrant hebben de mooiste foto's van de sneeuwpret en de kou verzameld. Op de voorpagina van de Volkskrant: snowboard iemand in de zonsondergang in de Haagse duinen. En op de voorpagina van het AD: kijkt een kindje in een sneeuwpak op een sleetje lachend naar een hond die door de sneeuw rent met een goed gele tennisbal. Kijk eens aan. Um... Ook, eh, we hebben het nog even over dat wak van jou van net. Vrieskou eh, brengt namelijk ook problemen met zich mee. Niet alleen voor iedereen die in auto zat gisteren. Bijvoorbeeld in een lange file. Ook voor de ijsvogel is de kou niet goed. Want als de sloten dichtvriezen, dan kan hij bijvoorbeeld geen vis meer vangen. Nou, daarom staat in trouw een foto van Ben Appma. Die overal in Groningen wakken hakt voor de ijsvogel. Leeuwarden Courant heeft op de website een overzicht geplaatst... met plekken in de provincie waar al geschatst kan worden. Kan inmiddels op zeker 15 plekken. Variërend van de natuurijsbanen via ijs in de Riep. Tjerk Polder tot de nodige korte baanwedstrijden. En ook op Twitter gaat het nog steeds over de kou. Bijvoorbeeld onder Scholieren die zo meteen op de fiets stappen. Davy meldt, ik neem gewoon extra vest mee naar school. Het is kapot koud. En Jeroen Krachten vraagt zich af of de fietspaden een beetje begaanbaar zijn. Um, bij Min 11 en Boswachter Frans die geniet er vooral van. Onder mijn voeten kraakt de dikke sneeuwlaag en verder geen geluid, alleen stilte. Het wordt makkelijker om je uit te schrijven uit de katholieke kerk. Dat meldt de Volkskrant. Nu zijn er soms nog meerdere brieven naar meerdere geledingen van de kerk nodig... om je uit te laten schrijven, uit het doopregister. Maar de bisschoppen hebben besloten dat dat voortaan met één brief kan. De afgelopen jaren lieten tienduizenden mensen zich uitschrijven bij de katholieke kerk... vooral naar aanleiding van de misbruikaffaire en uitspraken van de paus. Volgens De Telegraaf komt anorexia steeds meer voor onder jonge kinderen. Dat krant baseert zich op een onderzoek door kinderpsychologen. Een van hen, werkzaam in een centrum voor eetstoornissen... vertelt dat van elke 150 kinderen die er binnenkomen... 40 jonger is dan 13 jaar. Kinderen die op jonge leeftijd anorexia krijgen lopen grote kansen op botbreuken. Hun hersenen groeien niet goed en ze kunnen later ook vruchtbaarheidsproblemen krijgen. Op de website van de Vlaamse krant het laatste nieuws is een lugubere foto te zien. Tenminste als je leest wat erbij staat. Want op de foto staan een man en een vrouw vlakbij enkele neushoorns in Zuid-Afrika. En ze lachen vrolijk in de camera. Enkele ogenblikken na het nemen van die foto is de vrouw doorboord door een van de neushoorns. En ze ligt nu met een klaplong en enkele gebroken ribben in het ziekenhuis. Ja, het is echt een vreselijke foto. Ik heb hem hier voor me. En je, je ziet dat het gaat gebeuren. Je ziet dat die neushoorn op haar afstormt. En ze heeft niets in de gaten. Nou, dat is uh, gelukkig uiteindelijk nog wel goed gekomen met haar. Maar zo zei het, al ligt in het ziekenhuis. We gaan door. Want u weet uh, wie er jarig geweest was vandaag als u nog had geleefd. Frank Zamboni, de uitvinder van de dwelmachine op de ijsbaan. Google eert hem met een speciale doedel op de startpagina. Dat klinkt zo... Moest ook even uitvinden hoe het werkte. Er komen mannetjes naar buiten, die maken een spoor... en met hun eigen zamboni kun je het dan weer schoonvegen. Onder begeleiding van deze klanken dus. Eerst gaat dat mannetje dus... en daarna dus de grijze en bebrilde dweilwagenbestuurder. Dat is met, met een echte tijdmachine en nee, met een echte ijsmachine... kost de operatie wel even tijd. Jij kan het zelf doen ook, hè? Ja.